Na nou, Amsterdam is nu ook de coalitie in Den Haag rond. Het nieuwe college bestaat uit vijf partijen. D66, PvdA, VVD, CDA en de Haagse Stadspartij. Vanmiddag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. De verdeling van de wethouders is nog niet bekendgemaakt. Ook details over de verdeling in Amsterdam zijn nog onbekend. In Amsterdam vormt D66 een coalitie met de VVD en de SP. Ten zuiden van Dordrecht rijden geen treinen omdat, brand, omdat er brandjes woeden in de berm langs het spoor. Volgens de brandweer zijn er verschillende bermbranden over een stuk van zo'n twee kilometer. Het gaat om de berm tussen station Lage Zwaluwe en de Moordijkbrug. Hierdoor rijden er tot vermoedelijk half twee geen gewone treinen tussen Dordrecht en Roosendaal en tussen Dordrecht en Breda. De branden hebben geen gevolgen voor de hoge snelheidslijn. De zorg voor ouderen kan in de meeste instellingen een stuk beter. In meer dan de helft van de verpleeg- en verzorgingshuizen sluiten de kennis en vaardigheden van medewerkers niet goed aan op de zorg die bewoners nodig hebben, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Staatssecretaris Van Rijn trekt nu 5 miljoen euro per jaar uit om de kwaliteit van de ouderenzorg op peil te brengen.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 Met nu CFM Lunch. Ze zeggen wel eens, wat heb je nou voor rapenpakje? En je loopt waar rimpelmooie voor champignon. Omdat de vrouw toevallig niet ze pakje maken kan. Ze stinken allemaal van jaloezie. Het betalen van de contributie vinden ze genoeg. Zonder een greintje liefde voor de club en voor de ploeg. Ze vullen voetbalboel in, zinnen zitten overdekt. En voelen zich het zogenaamde voetbalintellect. Daar gaan we hoor. Maar ik zal ze laten, geloven dat ze maar gaan Ze moeten maar eens, dat hoort er toch bij. Een hele legioen dat droogt zich in het zweet. Voor ze weten liggen ze daar ik zal ze laten. Maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen. Weet je. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mevrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik wed zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was twaalf jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloren. Ze hou ik nou van voetballen, ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kastje kijken, zeg, joh, daar rijd je toch niks, hè. Ga nou eens mee naar het veld, voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou nou, afloop? vroeg ik, hoe voel je er nou, zit die waardeloos, jongen. Die zegt hoe dat zo waardeloos, zit die jongen waardeloos. Ze gaan halen de doelpunten niet eens. <lacht> daar rijd je toch niks, hè. Die mensen heb je meerdere verstand van, hebben van de wijk. Zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten 20 minuten te laat. Vraagt aan me en meneer, hoe is de stand? Ik zeg 0-0, 0-0, zet hij naast, gaat toen net zo goed andersom kennen wezen. <tieden> nee, je toch niks hè? Hij later begint hij te roepen, van slaas de tanden uit hun bek, DWS. God wat leuk zit. Hij vollaat slaas de tanden uit de bek, Fortuna. Ik zeg meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zet hij voor niemand, ik ben tand <tieden> We rijden dan niks, hè? Maar nu weer die mensen wat voetbal wel doen. Die rijden zoveel, die er geen verstand van Neem Nee, mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mensen, Maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje, had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god wat leuk. dat. Dat Barcelona Kruidwie hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 209. Da rij dan hè? En weet u er niet, doe dat mevrouw niet van voetballen houdt, het, het, het door in de familie. Dat het, het door in de familie. Ik heb een zoontje een heel aardig kind, verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus je moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen, ik zei, joh, dan moet je mee naar voetballen. Afijn we zijn op het stadion, Begint begint ineens van, Papi ik wil naar huis, joh, niet zeuren. Even later, Papi ik wil naar huis, joh, niet zeuren. Afijn, en rust ik, stop hem vol met ijzers en met touwgummi. Ik denk niet zo even stil, maar ja, de tweede helft begint er gelijk weer, Papi ik wil naar huis. Papi ik wil naar huis, joh, dan gaan we naar huis, doe maar eerst al die mensen een handje geven. <lacht> ah, dat is, he. Allora, gaan we verder. Zo sta ik wel uren voor de poort van Stadion. Ze kennen me daar, ze weten wat ik doe. Ik heb een keer de kleedkamers van binnen mag gezien. Ze waren leeg, maar dat doet er niet toe. Ik ben nog steeds het eerste, want dan heb je eerste keus. Wat dat betreft nemen ze me toch echt niet bij mijn neus. Hij zit dan meestal in de buurt van radio I, I, I, I'm Alex Salt. Zondagmiddag kunnen we mij op het stadion vinden, hè? echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me, die bestelt me er even 25 kussetjes. 25 kussetjes! en gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en bovenop zitten. Ik zeg, God meneer, ben u zo'n banger dat u het niet ziet? Zeg die nee dat ze gejat worden. O, rare mensen, wie dan. Gewoon ik altijd met de cupbestrijden mij in het buitenland en het vliegtuig, weet u wel. aan zit ik eindelijk in het vliegtuig, dan weet dit veld. Komt de stewardess op af en zegt tegen, meneer moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je de last van? Zegt ze nee, haar niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eet. Echt een behoorlijk maaltje krijgen we echt. Geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, uh, wij krijgen dat die Op een gegeven ogen plakt, op een gegeven ogen... Ja, niet een beetje lachen op versprekingen, ja? Dan kennen we nog wel even. Op, en op een gegeven ogenblik pakt die man pakt een broodje, prima broodje, doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor grafie. Op zichzelf geen onaardige gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet dat in dan ander plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn pudding, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg nou, meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij nee, de verzorger. Ja. Af zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel, ik zit er een man naast me die begint ineens keihard te roepen van Hup Abel Enstra! Hup Abel Enstra! Ik zeg god meneer Abel Enstra voetbal, dat is zeker geen 15 jaar meer. Zegt die dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. <lacht> ja, wat die mensen allemaal roepen zeggen je ziet er gewoon hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion. Komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen: van, uh, Wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg: Meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij: Nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat hoor. Maar ja, ja, mooie meiden soms hoor zie ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbijt en een enorme linksbienen. Hij is oké okay, hoor. Of fijn, ik zeg er de geintje zeg ik tegen, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik er een geintje tegen, ik zeg nou je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. <laughs> Staat er een naast erop die zegt, zeg knaam, moet jij een strafschop? maar verder. Zo pak je zit, daar krijg je geen supporterhaas meer voor. Die lopen in de beste pak Zo hier en daar een vlag, ik het, daar kende net mee door. Hoog uit het pintje van de brouwerij. En wat die toeters aan betreft, hoe vaak gebeurt het niet. Komt er van de hoofdtribune, in een of andere hooggebied. Die zegt meneer, ik heb mijn eigen woorden niet verstaan. Dan zeg ik is maar goed, ook anders zou je blozen gaan. Nou eens, dus, maar ik zal ze laten. Geloof dat ze waren van mij. Ze worden maar eens. Dat hoort er zo wijn. Het hele legioen dat tot zich in het zweet. Voor ze mee de lichaars en de lappen. Ik zal ze laten. Stap even jongens, stap even jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal hè? Ja, ah, dat dacht ik al. Nou is er een kleine, kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Dat is namelijk zo, dat op het moment, de tekst is dus van, ik zal ze laten popen. En op dat pop kan je invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toet het er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. hè? je weet het toch niet. Alweer dan gaan we weer, jongens. Ik zal ze laten. Geloven dat ze maar gaan. Ja, yeah, ze moeten. Dan wil ze renen en zweet. Voor ze het weten liggen ze dan op. Hun... Ja, het blijft een leuke conferentie van uh, Henk Elsink, de supporter. Het duurt alleen een beetje lang. Maar goed, oh, maakt Maar, dat, maar dat geeft niet. Nee, en, en, en actueel nog steeds op die gulden na. Ja, op die gulden ja. Ja, ja. Ja, na. Nou, ook wel wat andere dingen. Oh ja, Abelensstraat. weet ik het niet. Ja, oké. Okay. Uh, maar goed, dat maakt <laughs> toch allemaal niet uit. Kleine geitjes. Als het maar gezellig is. Zeker weten, het. zo is het. Ja, dan, dan gaat het <laughs> voor één Ja. ja.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 Ja, we gaan het hebben over de vrijwilligersvacature van de week. En wie hebben we aan de telefoon, Dolly? Wij hebben aan de telefoon Leontine Treide, van. Uh, de, zij is programmacoördinatrice bij het ontmoetingscentrum van de Zandstroom. Dat klopt, hè, Leontien? Ja, dat klopt. Mooi. Ja, een uh, ontmoetingscentrum Zandstroom tegenover het casino zitten we vanaf oktober. In de Torbekkenstraat is dat, hè? Ja, in de Torbekkenstraat. Ja. Al tegenover het casino. Ja, dat is op dat rijtje waar ook uh, de kapper zit en uh, ja, een, een kledingzaak. Ja, dat je zo dat trappetje opgaat. Ja, in die ja. galerij. En uh, jullie hebben daar verschillende vacatures voor, had ik begrepen. Maar je ja. wil graag een oproep doen voor een, een algemene vacature. Dus een algemene oproep. Ja. Oproep, hè? Ik heb toevallig net een stukje op Facebook gezet over welke vrijwilligers we ook zoeken. En dat zijn vrijwilligers met een groot hart die iets ja. willen betekenen voor de allerliefste doelgroep ter wereld. En we zijn blij met kookvrijwilligers bijvoorbeeld. Ja, want, want welke doelgroep hebben jullie? De doelgroep bij ons, mensen die bij ons komen, zijn ja. mensen die thuis wonen... maar die allemaal op de een of andere manier een vo vorm van geheugenproblemen hebben. Denk bijvoorbeeld aan Alzheimer ja. of aan Parkinson. Ja. Mensen die een herseninfarct gehad hebben. Die dus ja, op de een of andere manier beperkt zijn, zeg maar. Ze hebben een ja. breinletsel. Maar dat zijn even goed nog allemaal ontzettende leuke persoonlijkheden... en mm -hmm. leuke mensen om mee te werken. Ja, en wat zou een vrijwilliger voor jullie kunnen betekenen? Nou, wij zouden bij wijze van spreken blij zijn uh, met een vrijwilliger die zelf van koken houdt. Die zegt: God, ik vind het wel leuk om met een paar mensen bijvoorbeeld dus een maaltijd te bereiden. Tussen de middag. We lunchen altijd met z'n allen. Dat is ja. meestal een broodmaaltijd. Nou, het leek ons superleuk als er bijvoorbeeld uh, een keer gekookt wordt. Ja. Met behulp van een vrijwilliger, dus dat zou een vrijwilliger kunnen zijn. En, en dat zou ook uh, koekjes bakken of iets dergelijks kunnen zijn? Zou of ook kunnen? Ja. Ja. ja. ja, eigenlijk eigenlijk zijn we blij dat dat er gaat met alles. Ja. Als je het maar leuk vindt. Dat vinden we. Het dus bijvoorbeeld belangrijk. ook uh, iemand die die leuk vindt om creatief bezig te zijn. Ja. Uh, en die, die misschien ja. de mensen wat kan leren of. Uh, Daarmee aan ja, de slag kan gaan. Helemaal leuk. Het ja. ook, wat het mooiste vind ik altijd zelf als je zelf een kwaliteit of een talent hebt. en je denkt, jeetje, dat zou ik wel leuk vinden om daar iets mee te doen met andere mensen. Ik bedoel, zou ook muziek kunnen zijn. Stel je kunt ja. een hartstikke goed piano spelen. Nou, dat vinden we ook helemaal gezellig. Gezellig Omdat samen zingen. Ja. Oh, zingen. ja. Zingen is ook leuk, maar we hebben ja. op vrijdagmiddag hebben we al een koor. Oh, Oké. Okay. Maar uh, hoe meer muziek, hoe leuker toch? Ik bedoel, daar kun je niet ja. genoeg van hebben. Nou, dat is mooi. Dan, dan doen we ja. daar een oproep voor. Dus uh, mensen, ja. kunt u uh, leuk muziek maken? En vindt u dat leuk om uh, met mensen die dus uh, geestelijk wat beschadigd zijn... door een ziekte of een aandoening... als u voor hen wat wil betekenen op muzikaal, creatief of uh, culinair gebied... Ja, dan bent wel, u van he? harte welkom ja. bij ja. Leontine ja. Treiber. Ja. En hoe kunnen de mensen jullie bereiken anders dan via de VIP-Zandvoort-site? Uh, VIP nou, wij, wij, wij sowieso nodigen we mensen uit. Wij vinden het altijd prima als mensen gewoon langskomen. Niet met alles zandvoorten naar tegelijkertijd natuurlijk. Maar nee, nee, oké. Okay. Maar wat dat betreft is bij jullie laagdrempelig. Is laagdrempelig. Ja. Ik zal even binnenkomen. Even sfeerproeven, even kijken. Want het is best bijzonder. Het is ook bijzonder ingericht. Dus het ziet er ja. echt wel anders uit dan anders. Ja. En we hebben natuurlijk een telefoonnummer, zou ik dat ja. geven. Ja, doe maar. Dat is 023-89-13883. Ja. Nou, e-mail is dat nog nodig. Ja, geef maar door. Sandstroom apenstaartje, zorgbalans.nl En als mensen zeggen van, god, ik ken het niet, ik wil eerst eens even weten wat. We hebben ook een Facebookpagina, dus yeah. Zandstroom is ook te vinden op Facebook. En er zat een uitgebreide fotomap in. Prima, nou, dus dan kunnen mensen zich alvast een beetje oriënteren. Kijken, precies. En jij ja. bent vanaf woensdag weer bereikbaar, meen ik, hè? Want tot woensdag ja, ik, ben je even afwezig, toch? Ik ben even buiten spelen. Maar de mensen ja. kunnen sowieso even langskomen of contact opnemen. Absoluut, en zo Prima. is alle dagen open, maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 4. Kijk eens aan. En over een nou. beetje ook op de donderdag. Hartstikke mooi, helemaal ja? mooi. Nou, ik hoop dat jullie heel veel. Uh, b -b -b -b -b nou ja, ik hoop dat jullie ja, heel veel reacties gaan krijgen. Ja, van mensen die leuk. het leuk benieuwd. vinden om wat voor jullie te betekenen. Ik ben heel benieuwd. Ja? Oké. Okay. Okay. Nou, Leontien, heel veel succes. Ja. Heel erg bedankt en wat een ja? mooi item dit op de radio. Mooi zo, dankjewel. Oké, okay, <laughs> fijne dag. Joe, ja hetzelfde dag Leo Leontien. Dag.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 M. Smith is het. En uh, het liedje dat uh, houdt je kop. Uh, Noemen nummer noem dat heet Stay With Me. Prachtige plaat dus. En uh, we gaan verder met Nick en Simon. Ja, we wilden alweer beginnen natuurlijk. Gewoon uh, een beetje rustig jongens hoor. Ik uh, bedoel, uh, ik maak uit dat jullie die mogen zingen. Gewoon. Zet je gewoon stil. De Horizon. Nick en Simon. Het bleef slingen, het nooit red. De weg die jij hebt afgelegd, je stond nooit stil, je liep maar door. Bang dat je anders tijd verloor, is de jeugd je ontsnapt? Je bent over zoveel dingen heen gestapt. In je leven, het verhaal verdwaald. We vragen met regen op de wangen mogen bij de zon. Van het. Dat is wat je onder ogen kwam toen je dacht dat je pauze nam. Zonder slag, zonder stoot, zal de reis niet verlopen, maar de kans is groot dat wat ons raakt ons weer sterker maakt. met regen nog de wagen volgen bij de zon Simon. Ja. Ja, ik hoor altijd sommige mensen wat eens heel denigrerend over dit duo doet. Uh, sorry hoor, maar die jongens blijven toch altijd weer gewoon goede en kwalitatief mooie liedjes uh, uh, doen. En dat, uh, dat meen ik echt. Dit is ook weer een van de, de meesterwerkjes. Prachtig plaatje. De jongens kunnen zingen, de jongens kunnen schrijven, ze kunnen... Mooie pakken in de maken. En dan gaat het persoonlijk slot van om Sick Nick en Simon. Sik <lacht> <lacht> <Nieuwe duo. lacht> en Niemand, hoe je mij hoor. Nieuw duo. Nieuw duo. Sik en Niemand. <lacht> Nick en Simon. Uh, afgelopen weekend was het natuurlijk Pinkpop. Dat is, kan u bijna niet ontgaan zijn. <lacht> en uh, ik heb uh, veel voor de televisie gezeten. Ik heb aardig wat leuke uh, dingen gezien. Ook minder leuke. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe natuurlijk. Dat is allemaal niet belangrijk. Maar een van de bands die ik ontzettend leuk vond was Vlogging Molly. <laughs> ja, die vond ik echt helemaal gek. Wat een stel gek is zijn dat, joh, heerlijk. Is dat een van die... uh, Nederlandse formaat? Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat zijn Ieren. Oh. Maar dat zijn Ieren die dan Ierse muziek spelen... op een, uh, ja, een poppy manier, op een rocky manier. Oh, dan word ik wel heel nieuwsgierig. Ja, dat is echt te gek. Oh. Um, Drunken Lullaby heet dit nummer van Vlogging Molly. Ze zijn helemaal gestoord, die gasten. Oh <laughs> Het is zo verschrikkelijk aanstekelijk. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen als je op een feest bent. en je hoort, je krijgt dit soort muziek voor je kiezen. dat je gewoon echt uit je dak gaat. Ja, in gedachten zie je dat dan ook voor je. Zo'n ja, he? ja, ja, ja. hele uh, publiek wat allemaal uh, ja, staat springen echt, en gek te doen. Ja. Dat was echt gek. De, ja. de, de, ik zag het natuurlijk op de televisie. Maar toen vond ik het al, vond ik het al heerlijk om te zien. Ik, ben, ja. ik houd trouwens überhaupt wel van die eerste muziek. Ik vind het wel geweldig. Ja. Maar en, uh, dat het dan ook op zo'n manier kan. Gewoon stevig stevig rockgeluid. Maar dan toch even goed uh, de traditie. Het banjootje erbij. De viool erbij. En dan uh, van die scheurende gitaal. Ja. <laughs> ik, ja. ja. ik vind het echt een heerlijke combinatie. De Vlogging Mollies heten ze. En uh, nou, ze waren afgelopen weekend dus te zien op Pinkpop uh, Pinkpop FM voor Zandvoort en de regio. Ja, hier is het regio nieuws weer met Dolly ten Pierk. Uh, ja, dankjewel Ruud. Hier volgt inderdaad een update van het regionale nieuws van donderdag 12 juni. Mevrouw Tape uit Zandvoort verdient een pluim. Want zij viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne van lege batterijen lever ze in en win. Dat is van Stichting Batterijen, oftewel Stibat. En met haar deelnemen bewijst de inwoners, inwonster uit Zandvoort zichzelf en het milieu een uitstekende dienst. Door de lege batterijen in te leveren... maak je elke maand kans op het winnen van een reischeck ter waarde... van 2050 blauwe pluimen. Hoe? Door je naam, adres en telefoonnummer op een briefje te schrijven... en dat samen met 10 lege batterijen in een zakje te stoppen. Dat zakje gooi je in de inzamelton of box... bij een van de ruim 22.000 deelnemende supermarkten... en andere winkels. Inleveren kan ook bij het gemeentedepot of de Gemocar. Nou, en elke maand is er een trekking uit de door de Stichting Batterijen opgehaalde zakjes met batterijen. En op www.legebatterijenl wordt elke maand de winnaars bekendgemaakt. De Stichting Batterijen samelt zoveel mogelijk batterijen in voor recycling. Oude batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaarschaaf, zaklamp of fiets. En bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu niet in de bodem terecht. Kijk, en zo werken we aan een schonere planeet. En een pluim bovendien is een geweldige belevenis. Je kunt er zelf van genieten, maar je kan ook dat samen met vrienden en familie doen. Want je kunt naar een attractiepark of naar een museum. Of je kunt een workshop volgen of een dagje naar de sauna. En er zijn pluimen in verschillende kleuren. En winnaars krijgen een blauwe pluim die bij besteding minstens 50 euro waard is.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 En de bestuurder hield geen rekening mee met andere mensen op het water. En heeft hierbij mensen onnodig in gevaar gebracht. Het gaat om twee mannen van ongeveer twintig jaar. En beide mannen droegen een wit met rood reddingsvest en een zwembroek. Nou, gelukkig maar. Dat ze nog een zwembroek droegen, hè? Ja. De man die achterop zat, heeft een tatoeage op zijn lippen. Oh, ze heeft die snelheid niet behaald hoor. Ze heeft de zwembroek niet aan. Maar het... nou, joh, je weet hoe die. Nou ja, goed. Laten we daar dan maar niet over in. In ieder geval verzoekt de politie uh, de getuigen om contact op te nemen... met uh, via... Ik ben helemaal van meteen. Goeie, maar ik haalde het zelf aan, hè? Ja. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie... via 08008844. Ja, en de een werkte zich met bloed, zweet en tranen door de examens... en de ander deed het met twee vingers in de neus...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 Wens alle examengangers succes op deze spannende dag. Maar het is nee tien over half twee, dan duurt het nog een uurtje ongeveer voor ze. En de VMBO'ers die geslaagd zijn, die feliciteren we dan bij deze. Dit was het regionale nieuws voor vandaag. Het weer in Zandvoort. Het is rustig weer met flinke zonnige perioden.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 om op onze Daverende Donderdag bij CFM. Hè? Ja, ja. Er is een nieuwe van Direct, dit nummer. En uh, die heet Paper Plane. Het is mooi weer buiten, jongens. Goh, zitten wij binnen. Nou ja. Nog een uh, klein kwartiertje, dan mag ik ook naar buiten. Dan geef ik de microfoon over aan Bart Vermeer met zijn fantastische programma. CFM. Of uh, de Muziekboulevard live. Want dat gaat ook weer lekker. Met, uh, Mooie muziek. Uh, ja, oké. Okay. Uh, nou, wat hadden we ook weer? Oh ja. Um, uh, even denken, wat, wat zou ik nu ook weer doen? Oh ja, een leuke plaat draaien. Oké. Okay. En uh, dat is er een van een bandje. Die, uh, die, die eigenlijk in de jaren zestig ook heel bekend waren. They're always people running round, Searching for something never find. And I have found it doesn't matter where I touch the ground Or places that look different Now I know they all are just the same and At least for me and I've been all around For something more than just a single name It's nice to be back again Touch the things I know Young and free I feel it, I feel it There's no more to see There are always people running around Searching for some things they never find And I am one of them And I have found it doesn't matter Where I touch the ground Since they look different Now I know they all are just the same be back again. En er dan een bandje, dames en heren, dat in 1964 ook een grote hit had. Ja, ik ga nog even niks vertellen. Nee, hoort u maar. Want dit is die hit uit 1964. She's a sunny girl, a rain And no one can declare that she's something that I never needed. Never want to care for girl, a real girl, that's why she's satisfied, she will never ask for anything but you, ain't that a girl, she's domestic, she is property, she's slim like a reed, she's diverting, she is faithful, ain't that all. For a very simple reason That is one She's mine She's a sunny girl Never need it, never want to care for She's a sunny girl, a real girl That's why she's satisfying She will never ask for anything But you Think that a girl She's domestic, she is property She's slim like Reed. She's diverting, she is faithful Ain't that all? This one. she's mine. She's all mine. Ja. ja. Daar zit 50 jaar tussen, dat is leuk. Het ene nummer dat heet It's Nice to Be Back Again. En dit heet The Sunny Girl. En het is allebei hetzelfde beentje. Ja. Want ze zijn na 50 jaar gewoon weer eens bij elkaar gekomen. Want dit is dit jaar uitgekomen. Dat, uh, dat uh, It's Nice to Be back en Een bandje heet The Hapstars. En wat is nou het leuke? Dat later zou een van die leden van dat bandje The Hapstars, nog veel groter worden. Nog heel, heel groot om het joch en mij aan te spreken. <laughs> Hoe heel, heel groot. Uh, want dat was namelijk Benny Anderson. En uh, Benny Anderson was ook hier toetsenist. Dat kon je ook wel horen, dat leuke klaverzimmeltje. Ja, en Benny Anderson kennen natuurlijk allemaal later als het brein achter Abba, hè? Ja, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Dus uh, samen met Björn Ulvaeus die zat overigens niet in deze band. Die zat in de En and die Singers. Dat is ook zo'n Zweeds bandje. En die zijn elkaar toen op een gegeven moment tegengekomen. Die zijn toen uh, met hun vrouwtjes Abba, Abba begonnen. In 1973 of 1974. Ehm... Um, en toen wonnen ze het dus het Eurovisie Zongfestival. En ja, toen was het gebeurd, hè. He. Ging het helemaal goed. 74 was dat dat ze dat Eurovisie Zongfestival wonnen met Waterloo. Ja. Prachtig mooi. Dus Benny Anderson, dat is de link eigenlijk tussen deze twee platen. It's good to be back. Of it's nice to be back, zo heet het. Dat waren de hipstars uit 2014. En Sunny Girl, dat waren de hipstars uit 1964. En dat waren eigenlijk de Zweedse Beatles, hè. Want ze waren populaire jongen, dat wil je niet weten. Love Runs Out, One Republic. en Love Runs Out. We zijn alweer bijna aan het einde van dit programma. Vind ik eigenlijk wel jammer hoor. Ik kan nog dan best een uurtje door willen gaan eigenlijk. Nee, dat kan niet. Want dan wordt Bart Dan wordt Bart boos. Bart boos, hè? Ja. Nou, ik zal uh, stijlvol eindigen. Het lied heet oorspronkelijk Last Blue of Chartres. Ik ben benieuwd of u weet tot welke film dit komt. Komt uit de film. Maar ik ben benieuwd of u weet uit welke. Het is in ieder geval kajak. Laat ik dat wel even zeggen. Last Blue of Chargers. dan nemen we op waardige manier, waardige wijze afscheid van u. En deze prachtige muziek van Kajak. Maar het zijn hier geen filmkenners, want ze weten niet uit welke film het vandaan komt. Nee. Het klinkt wel heel bekend. Als jij zegt welke, het is dan roepen wij met z'n tweeën, Bart en ik in koor. Oh ja, die En we hebben er een van gemerkt. Ja, The Last Blue of Chartered nee. heet het nummer. Het is van Kajak. En uh, het was muziek uit uh, de wereldberoemde Bro. Nederlandse film Spetters. Spetters. Ja, ja. Dat is ook wel heel lang geleden hoor. Wij nemen afscheid van u, en heren. Hartelijk dank voor het luisteren. Leuk dat u er weer bij was. En dit was ZFM Lunch voor vandaag. Dolly, hartelijk bedankt weer voor je medewerking. Graag gedaan. vreselijk gezellig dat je erbij was. Heel erg, ik ook. En hierna, Muziek Boulevard Live. En een fijne dag nog allemaal. Tot zover het ritme van ZFM.